Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een hackersforum zijn gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers gezet, onder wie ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om onder meer telefoonnummers, namen, adressen en mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Begin dit jaar werden al gegevens te koop aangeboden. Nu zijn ze dus allemaal openbaar gemaakt. Het risico bestaat dat oplichters met de gegevens pogingen gaan doen tot bijvoorbeeld sms- en whatsapp-fraude. Engeland wil deze maand beginnen met een proef voor een coronapaspoort. Mensen die zijn gevaccineerd, negatief zijn getest... of in de afgelopen zes maanden een corona-infectie hebben gehad... mogen dan weer naar bijvoorbeeld conferenties of voetbalwedstrijden, meldt de BBC. Het plan is wel omstreden. Tientallen conservatieve parlementariërs vrezen een Groot-Brittannië van checkpoints. De proeven worden onder andere gehouden tijdens de finales van de Engelse beker, de FA Cup. In Indonesië worden 17 vissers vermist na een aanvaring met een olietanker... Door het ongeluk voor de kust van West-Java gisteren kapzijzen de vissersboot. Vijftien mensen konden worden gered. Lokale vissers en in de Indonesische marine helpen bij het zoeken naar overlevenden. Het schip dat ruwe olie vervoerde ligt voor anker omdat de schroef is vastgelopen in het net van de vissersboot. Kroonprins Hamza van Jordanië zegt in een video dat hij door het leger onder huisarrest is geplaatst. Gisteravond meldde het staatspersbureau dat er om veiligheidsredenen arrestaties zijn verricht in de kring rond koning Abdallah. Volgens persbureau Reuters heeft het onderzoek mogelijk te maken met een samenzwering om Jordanië te destabiliseren. In de video zegt de voormalige kroonprins dat hij niets verkeerds heeft gedaan, wel is hij kritisch over de machthebbers. En dan het weer. Vandaag veel bewolking, maar vanmiddag ook wat zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Morgen hagel en natte sneeuw. Ook staat er een koude noordwestenwind. Het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Of men toch persoonlijk contact weet te maken via de beeldtelefoon. Hé hey schat, hebben wij nog close-up papier? Tevens is de woonkamer de ruimte waar men zich ondertussen kapot ergert. aan de honderdste ste radio-uitzending van You Never Walk Alone. Alone! Kan het uit?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 Nee, zuste, Jezus te laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen, doe wat je het liefste doet. Ja, zuste, Jezus. Nee, Dat is het altijd goed. Ja, zuste, Jezus. Nee, ja, Jezus, Jezusten. Nee, ja, de Jezus, nee, ja, nee, De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zaltvoort...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 Hoor de muziek van Louis Davis met weet je nog wel oud je een opname 1928.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 bevrijding kreeg het orkest wel een spelverbod op 1 januari. Hij mocht het orkest niet leiden tot 5 mei 1946. En uh, de Ramblers speelden de eerste maand na de bevrijding buiten Nederland. En nu hoort ze nu de Ramblers met Open de Deur Richard. Open de Deur Richard. Open de Deur Open de deur, is al is al geluid, die is al geluid, is al is al Open de is is al de die is al is de deur komt Over de deur, de region. de deur, de Open the shop. the day, the day, the day, the day, the day, shop. the day, the the day, the day, the day, the day, the day, the day,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 Eens je ga je mee pissen, moet zijn. Al je zorgen. Meen naar buiten, trek er eens fijn tussenuit. Waar moet je loeien en vogeltjes fluiten, krijg je een blozende huid. Ver van de stad en van s'mensen geen jengel, pak dus een kanis, een sloer en een hengel. Ik heb wel geen auto, maar dat zegt toch niets. Want ik neem de hele buurt achterop op de fiets Meisje ga je niet Het Moet gerundelijk zijn Hou je zorg Telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw. Aanstond scheep van de hoeveel. Trillend op haar strame benen. Greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder. Zacht de stem van haar zoon. Hallo? Bam. Ja moeder hier ben ik.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 Moeder zegt hij lachen, ik praat mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, dat dat tabé. Maar dan wordt het te machtig zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenen. neer. Hallo? Bandel? Ja, moeder, hier ben ik.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 Als we ons verloven, en je vraagt: Ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou een beetje.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 hoort u hier op de lokale omroep van Zandvoort... een urenlang een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Oftewel Zandvoort uit Zandvoort... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... beschikbaar gesteld door uh, Cor Draaier... waar we heel erg blij mee zijn. En de volgende artiest is uh, Meijer van Praag. artiestraam Max van Praag. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913... en overleden in Hilversum op 10 juni...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 Volgen van liefde, maar la, lieve, laad moed. Allee zijn eeuwig altijd en toujours.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 Yeah.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 Want het is mensdom.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 En ik de heik, dank u, majesteit. Want het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 je lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog zeven dagen mag van je dromen voordat ik eindelijk thuis kan komen. Nog zeven dagen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 Met de stem kan schieten, nog zeven dagen hetzelfde liedje, dan kus ik jou weer mijn lieve liedje.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 is het Nederlandse volk massaal aan het hamsteren geslagen. Aardappelen niet meer verdrijgbaar. Het grondschappen toonbeeld van tekort aan innerlijke beschaving en compassie voor de medemens. En die zelfbak komt van een koude kermis thuis, ja zelfs oud-Hollands ingemaakte groente nauwelijks voorradig.